Start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Joris Bunitski met het NOS Journaal. De grote vuurwerkshows in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam gaan vooralsnog door, zegt de organisatie. Op een aantal plaatsen zijn de shows afgelast vanwege de harde wind, zoals in Hoek van Holland en Hilversum. De grootste show is bij de Erasmusbrug. Volgens de organisatie ziet het er positief uit... In Oldenhoven in Groningen heeft een auto drie voetgangers aangereden. Een van hen is overleden en de twee anderen zijn zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde aan het einde van de middag. De bestuurder is aangehouden en wordt verhoord. De drie slachtoffers waren volgens getuigen op een oudjaarsfeestje in de buurt geweest. De koningin van Denemarken, Margrethe doet binnenkort afstand van de troon. Haar abdicatie is over twee weken al. Dat heeft de 83-jarige vorstin vanavond aangekondigd in haar eindejaarstoespraak. Margrethe heeft 52 jaar op de troon gezeten. Ze werd in februari geopereerd aan haar rug en zegt dat ze toen begon na te denken over haar opvolging. Haar opvolger is haar oudste zoon, kroonprins Frederik. De politie in Duitsland heeft opnieuw arrestaties verricht vanwege de terreurdreiging bij de Dom in Keulen... De eerder opgepakte verdachte uit Tajikistan zou bij een groter netwerk horen... en wilde volgens de Duitse politie een aanslag plegen met een auto. Op Tessel is vanmiddag een vrouw uit het drijfzand gehaald. De vrouw was in de Koksdorp op het strand toen ze vastkwam te zitten. De brandweer heeft haar bevrijd. Ze is niet gewond geraakt. Het is het tweede incident met drijfzand op Tessel in korte tijd. Dinsdag kwam een bewoner vast te zitten. Hij wist zichzelf te bevrijden... Er zijn inmiddels waarschuwingsborden neergezet. Het weer. Tijdens de jaarwisseling trekken er buien over het land. Het waait stevig. Mogelijk met windstoten, onweer en hagel. Nieuwjaarsdag morgen verloopt wisselvallig met eerst buien. Later is het vaker droog en het wordt maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk is de A7 de afsluitdijk naar Friesland dicht...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 Hele uh, goede avond luisteraars, welkom bij Peaceful Radio Show 1574, uh, mijn laatste show in 2023. Ja, het is uh, de laatste avond van het jaar en uh, aan mij de eer om misschien wel helemaal af te sluiten. Um, en ja, we doen dat eigenlijk uh, rustig aan, we gaan het... Uh, wat werkjes draaien die met kerstmis zijn blijven liggen. Zoals Carl Ward met The five, five Cents. Moeten we wel even proberen op zijn Engels uit te spreken. Michael Borowski komt dan met acceptance. En Soleil's road met portraits of days past. En uiteindelijk gaan we dan... Uh, ...naar uh, 2019 met onze grote vriend Paul Afgrinos met Devotion. Robert Scott Thompson, die scoort in die laatste, in die laatste Peaceful Radio Show van 2023 enorm goed. Want die heeft wel, uh, nou even uit mijn hoofd, uh, in ieder geval in dit uur drie uh, tracks en... Um, in volgende uur ook nog eentje. Dus die, die marselt aan alle kanten. Maar goed, we hebben ook nog een, een Nederlandse. Ja, Lisbeth Leroy. Met haar album The Paradise Collection. Nee, dat zeg ik niet goed. Even kijken, waar staat ze nou? Oh ja, de Chakra Balance. Ja, With One Heart. En de Paradise Collection komt van Joey Curtin. Goed, Robert Scott en Scott Thompson, die gaat ook dit uur af, uh, afkondigen, wou ik zeggen. Maar dat is helemaal niet zo, Hij gaat afsluiten. En dat doet hij met een hele toepasselijke track. Rain Song, Rain heet dit nummer. En dat is toch wel, uh, nou, dat uh, refereert eigenlijk, dat verwijst naar de zeer natte decembermaand. Ik wens je heel veel luisterplezier. Peacefulradio.info en daar kan je alles terugvinden. This is Holland Phillips and you're listening to peaceful radio. Be sure to tune in to Peaceful Radio with Beno Vugen.